eerst sinds 1963 weer een Elfstedentocht. Het lukt net. Op de dag van de tocht gaat het na weken van winter weer dooien. De winnaar Evert van Bentem. In maart treedt er een nieuwe leider van de Sovjet-Unie aan, Michiel Gorbachev. Hij kondigt vrijwel direct een moratorium aan op de plaatsing van SS-20 middellange afstandsraketten in Europa. In mei brengt paus Johannes Paulus II een bezoek aan Nederland en België. De pausparodie van Henk Spaan en Harry Vermegen, getiteld Popi Jopi, wordt enorm populair. Het bijbehorende liedje zelfs een hit. Vlak voor het pausbezoek richten kritische katholieken de 8 mei-beweging op. Ze zijn het niet eens met het standpunt van de kerk over bijvoorbeeld de pil en abortus. Gerrie Kneterman wint de Amstel Goldrace. Boris Becker wint Wimbledon. Hij is nog maar 17. Bernard Renault wint voor de vijfde keer de Ronde van Frankrijk. En het WK wielrennen op de weg wordt gewonnen door Joop Soetermelk. Juli is de maand van Live Aid, een ideetje van Bob Geldof. De benefietconcerten in de VS en het Verenigd Koninkrijk leveren geld op... voor de bestrijding van de hongersnood in Ethiopië. In september slaat de bende van Nijvel toe... in drie Vlaamse supermarkten. Twee maanden later is er nog een keer een overval. 16 mensen worden bij deze overvallen vermoord. Gorbachev ontvouwt zijn hervormingsplannen voor de Sovjet-Unie. Iedereen kent en gebruikt ineens een Russisch woord... perestroika. En begin november is Wubbel Okkels de eerste Nederlander die een week in de ruimte verblijft. Mevrouw Smit-Kroes...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 Want dan past het wat meer bij Leo van de Groot. Die draaide dit altijd uh, op Radio Noordzee. En later eigenlijk elke nachtuitzending die hij bij Veronica een keertje had. Dat is een avonduitzending. Ja, alleen bij deze plaats, zeker. Een beperkte plaats. We um, kregen een berichtje van Edo Peters. Die luistert in Hongkong. Ja. En van Beek luistert in Bonaire. Nou, daar zitten toch heel veel Radio uren tijdverschil tussen. internationaal. En Edo is de man die ook die uh, prachtige uh, jingles heeft gemaakt. met uh, de imitatiestem van Philip Bloemendaal. Ho, de man die vroeger ho, het uh, ho, Polygon Journal. Ga meteen opzoeken, Ga meteen op zoek jij zoekt, Erik. Uh, moet ik ook even de groeten overbrengen aan de ouderwetse groetjes doen aan Hubert, Remy en Dennis, die hier aanwezig zijn op de Noorderney. En die krijgen de groeten van Menno uit het zonnige Amstelveen. Hey, weet je wat zo leuk is? Uh, want jij hebt het over de groetjes doen. Hoe, wij, wij draaiden verzoekplaten toen we ook op de kabel zaten. Daar moest je wel een week op wachten natuurlijk, hè, voordat je verzoekplaatje gedraaid werd. En daar hadden we een telefoonnummer voor. En Tom, die ja, kent dat Ja, ik wil het nummer nog. 167040. Ja, dat was het nummer van, weet je het nog? Ja. 6 ja, van u. Maar wij deden het later. Uh, toen we iedere dag uitzonden met Radio Uniek. kon je de hele dag bellen naar 40 En Steffi noteerde dan de namen van de aanvragers. en de nummers die verzocht werden. En dat werd op een bandje gezet. En dat konden wij dan aan het eind van de middag. konden we Steffi afluisteren. Kon je meeschrijven. En dan tussen 6 en 7 werd dat altijd gedraaid. Ja, ja fantastisch. Maar in onze tijd weet ik nog wel dat er, er. was een echtpaar op de Admiraal de Ruiter. op de Admiraalgracht En die, die stelde hun telefoonnummer... De en die zaten een hele zondagmiddag lekker nummertjes ja. te noteren. En wat ook belangrijk was, de namen van adverteerders. Kekken. En na ons vertrek uh, had u Unique ook een eigen racing-team... Uh, dat op zand het was echt een bedrijf. Het is echt een serieus bedrijf geworden. Dat was voor mijn komst dan. Dat ja. heb ik niet meegemaakt. Ja. Ja. We gaan even overschakelen naar Hongkong. De bekende oud-radiomakers zijn vandaag live en rechtstreeks... te aanschouwen en te beluisteren op het voormalige zendschip van Radio Veronica... De Noordernij. Aangemeerd bij het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. of <laughs> Techniek van Erik op, op, op het woelige <laughs> ei. Ja, nou ja, kijk, het is ongeveer hetzelfde... zoals het op de Go ook ging natuurlijk. Jij had het er net over, van hoe was... Er was een vraag binnengekomen op 06-12-12-83-21. Hoe was de werkverdeling als je aan boord zat? zaten ja. wij zaten altijd met z'n tweeën. Vraag komt van Fons uit... Uh, even kijken, Fons, die zit in... Uh, even kijken hoor, want er komen echt veel reacties nu binnen... Uh, zonnig <lacht> Falkenburg aan de geul. Jij en Tom, uh, Erik en Ruud zaten samen in september 79... enkele weken programma's te maken aan boord de Radio Caroline. Dat klopt. Hoe deelden wij samen het werk op? Programma's doen, nieuwsvergaren, eten en productie doen. Hoe pakten we dat samen aan? Hoe nou, deden we dat, de, Erik? De wekker die stond om half zeven en dan werden we wakker. Niet ja. dat er ontbijt was of zo, want dat was, uh, vaker was het er niet dan wel. Uh, maar in ieder geval om uh, twee minuten voor zeven, dan uh, liep ik naar het achterdek. Dan startte ik uh, de generator Kutuk, tuk, tuk, tuk, tuk, en dan ging dat ding lopen. Daarna liep ik naar het zenderhok voorin en dan deed ik die zender aan. En dan was jij al bezig met het nieuws afluisteren ja. Ja. Uh, want, want, van andere zenders jij, natuurlijk. Jij hij deed het ochtendprogramma, want ja. mijn stem is morgen zo laag... dat het eigenlijk niet om aan te horen... en dan val je meteen weer een slaapgevraag en was ja, dus uh, alleen, alleen het nieuws. En ja. dan, uh, dan start ik om zeven uur inderdaad Johan Maasbach. Send me money, Box 44, Heeg Holland. Ja. Dat was ongeveer de strekking. Hij eh, nou, was in de, de blood of the lamb. He. Het was een lekker begin van de dag. Je dit ja. en een half uur, een half uur Johan Maasburg. Maar dat was een half uurtje Johan Maasbach. Daardoor Rutte had de tijd om uh, het nieuws uit te tikken. Zodat we om half acht hadden we dan een uh, eerste bulletin eigenlijk. Ja. In feite. Ik maakte even koffie of zoiets. En om half acht begon mijn show. Ja. En dan draaide de rol om. Dan deed jij de catering. Ja. En meestal om een uur of uh, negen, half tien. Dan uh, nee, negen uur starten, we starten we het banden. Dan gingen we productie doen. Want dan moesten er commercials worden gemaakt. Jingles worden gemaakt. Ja. Nou, daarna weer live gemaakt En het was best hard werken tot, uh, tot 7 uur s'avonds. Uh, als, we, als we geluk hadden, was Kees Borrel aan boord. Die, uh, die voor ons kookte. Maar ook heel vaak, moest je het zelf doen... maar ook heel vaak viel er niet veel te koken. Want er was gewoon geen eten. Steak en kidney pie. We hebben echt wel gezien, echt wel, je kwam echt kilo's lichter van boord. Ja. Ook een je daarna. Ja, hadden jullie ook bandprogramma's in die tijd? Waar ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, de Ja, ja, in? Tussen 10 en 12 moesten we vaak uh, zelf doen. Uh, maar 12-2 was vaak uh, opgenomen. Dat bandprogramma's was, onder andere van Eddie Keur. En van, uh, nou dat was... Nee, Sebastian nee, Peters. Nee, daar hebben we mee... Uh, met die programma's van Eddie Keur hebben we toen... Uh, ja, ...over de Noordzee. Uh. Geen, geen fun? Nee, nee, nee. Toen in België, daar ben je mee in Peters heette die toen. ja. En, uh, maar daar konden we goed naar gooien met die cassettes. En we hadden 2-4, uh, deed ik live. En jij deed 4-6 live. De hele ja. middag was live. Ja, ja, Laten we hard werken. Laten we een in de week werken. Laten we Is er ook bijgekomen op land. Uh, ja. Dus als je, later, als je daarna tien weken van, van boord kwam, dan, uh, dan was je blij dat je weer aan land was. En dan ja, was je er gewoon. Ja, ja jij ja, niet, ik wel. We, we hebben er drie weken gedaan. Ja, jij. Maar ik niet. Ja, jij. één keer misschien. Nee, nee, nee, nee, nee. In de mini-week-periode, was We echt tien weken. Tien weken aan boord. Drie, twee, drie weken aan land. Waaronder soms een periode in Spanje. Waar wij elkaar ontmoet hebben. Ja, ja, ja. Ja, zo is dat gegaan. Plein de Jaro. Ik vond twee, twee dagen eigenlijk al lang. Ja, ja. Ja. Ik denk, waarom laat ik de boel niet gewoon zinken? Ja. Ja. En zo geschiedde. Dan moet ik aan Wim van Putten denken. De CD-show op Hilversum 3 ja. En Nachtwacht. En Nachtwachtwacht. Nog even over die banden. We hadden het over uh, die banden die dan werden ingestart uh, van boord. Weinig mensen weten hoe die banden uiteindelijk aan boord kwamen. Maar in de, in, in de tijd van miami werden de opnames die vonden plaats in Playa de Jaro. Daar nam Maurice Bokkenbroek ze mee en die bracht ze aan. Die smokkelde ze over de, de Spaans-Franse grens. Vanuit Zuid-Frankrijk werden ze per post verzonden naar Noord-Frankrijk. Daar werden ze door Germain Axe opgepikt. De grens overgesmokkeld met uh, Wallonië. En daar was... Germain die had zogenaamd vliegles. En die huurde dan een vliegtuigje. En die, band, die banden die werden dan ingepakt in een enorme autoband. Zo'n binnenband van een auto. Die werden aan boord van dat vliegtuigje gehangen. Samen met wat uh, kaas en snoep. En dat soort dingen. En luisteraarsposten. En nieuwe commercials. Dat vliegtuigje dat ging de lucht in. Dat vloog naar de Miami-Go toe. Dat draaide dan... Om een paar rondjes om ons heen. Dus die kwamen heel laag over. Daar dan meteen de patrijspoorten dicht doen. zodat het geluid van het vliegtuig niet op de radio te horen was. Dan moesten een paar van ons in een rubberbootje. Dat rubberbootje werd naar beneden ge gebracht. Een van de DJ's ging voorin zitten, dat heb ik ook een paar keer gedaan. En dan kwam het vliegtuigje over, rubberbootje tegen de golven in... en die dropte letterlijk die autobanden met die commercials... En die, en die opnames uit Playa in het water. Ging natuurlijk wel eens mis, maar meestal ging het goed. En vervolgens werden die tapes dan uh, gedraaid... En, als het dan weer... ah, en, en Maar daarom werden alle banden in Pai de Aero werden dubbel opgenomen. Omdat de kans altijd groot was dat het onderwijs misging. Omdat ze in beslag genomen werden. Of omdat uh, die banden gewoon verloren gingen. Omdat ze ja. te ver buiten ja, ons vandaan terugkwamen. Ik ken ook het verhaal dat er een tourbus operator was. Die van Spanje naar Nederland heet En dat er gewoon een vast contract was met die... Operator dat ze altijd die bandjes... Nou, dat was misschien voor mijn tijd. Maar in mijn tijd werd er gewoon... gewoon vanuit Zuid-Frankrijk naar Noord-Frankrijk... werd ze gewoon verstuurd. En het duurde ongeveer... Ja, we namen altijd een week. Meestal liepen die banden één na twee weken achter. Maar wat we ook natuurlijk meemaakten... als het slecht weer was... en er kon niet gevlogen worden... kon niet getenderd worden... dat je ook alle nieuwe platen mist. En naast mij zit uh, mister Top 40 himself... Erik de Zwart. Nou, wij wij uh, maakten de Top 50... die stelden we zelf... Uh, samen. Uh, en heel vaak waren er dan gewoon bepaalde platen niet. Want die waren gewoon niet aan boord gekomen. Nee, maar we hadden wel op vrijdag natuurlijk zitten luisteren naar uh, Lex Harding... Op ja. drie, om te horen van uh, hoe gaat het met de top 40. Want dan konden we ons eigen top 50 ook een beetje actualiseren. Zo is het. Maar heel en vaak ja, moest je zeggen, je, je, ja, nummer 17 is er helaas niet. Nee, die was er dan niet. Ja. Maar het, het, het, het is, je moet je voorstellen, dat kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen... er was geen internet. En de enige communicatie die we eigenlijk hadden met het vasteland was luisteren naar... Ja. God beter, het, Hilversum 3. Ja, dan nou kon, ja. Je, kon je het ook laten opnemen van die Hilversum Nee, 3. nee, nee dat, dat ging niet goed. Maar over nee, bevoorrading. Dat ging te werk. Nog even over bevoorrading gesproken. Want los van dat vliegtuigje wat overkwam. Wij hebben ook een periode gehad dat wij bevoorraad zijn. door de Rainbow Warrior van Greenpeace. Dat weten heel weinig mensen. Maar wij maakten reclame voor Greenpeace. En de Rainbow Warrior moest opvallend vaak heen en weer van Amsterdam naar Londen. En onderweg werd er dan even bij ons gestopt en midden in de nacht. 50.000 liter diesel overgepompt, zodat wij weer een maand uh, konden uitzenden. Maar de relaties tussen Miamigo en Caroline enerzijds en Greenpeace anderzijds waren heel erg uh, goed. We waren uh, collega-piraten, zo zou je dat uh, kunnen zien. Uniek, antiek,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 Near and far, you can hear the sound, the sound of the working German. Listen, listen. listen. Oh. by not uh, Bent is helaas ter ziele. Met Frans Krasseburg nog, die dat zo in de, in de lead inderdaad. Oh, maar wie speelde dan de fluit? Ja, dat moet Barry Heet nog wel te kan wijzen. Het ja, die, zat Dat er al al een, dan? Zou dat niet dan Dat, dat zou ook nog kunnen, ja. Die dat je niet uit. We kunnen het nog vragen. Ja. Nou, even over die dus Greenpeace uh, bevoorraden ons bij Tijd en Bijlijn. En ik zat dus echt tien weken aan boord. En dan had je ook in die tijd tien weken geen contact met je familie. Want er was nog geen internet. Er waren geen mobiele telefoons en dat soort dingen. En ik weet nog dat de Rainbow Warrior begint op een gegeven moment zij lag. En uh, dat ik eventjes via Scheveningen Radio... mijn ouders in Amsterdam heb gebeld... die vonden dat wel heel bijzonder. Dat, uh, en ik trouwens zelf ook... dat uh, de telefoon ging en dat wij even konden communiceren. Zo heeft uh, Ruud wel vaker intens contact gehad... met Radio Scheveningen. Want uh, <laughs> op een zeker moment toen ik met een kruiser... en Fred Bolland uh, opgehaald werd... Uh, van de Mi Amigo... Uh, en wij in een storm 8, we het gisteren nog even over gehad... Of ja. 8 kwamen, toen, uh, toen was het, dat ging niet goed. En jij hebt toen ook met Scheveningen Radio gebeld. Ja, ja. Nou ja, we, konden natuurlijk, we konden niet met de buitenwereld communiceren... maar wel met Scheveningen Radio. In noodgevallen kon je dus uh, wel zeggen... Jij maakte maar, je zorgen dat wij... Natuurlijk uh, maakte ik mij zorgen. Maar jij maakte je ook zorgen over mij. Want ik zat op een gegeven moment alleen... als enige Nederlandse DJ en woordvoerder van de Mimigo. Jij hoorde dat. En jij bent vanuit België naar vissershaven gereden. En jij stond midden in de nacht voor mijn... Voor mijn met de Z69. Met, met, ja, met de Z69 voor mijn uh, hut. En zei van... ik moet eventjes uh, de helft van je kleren overnemen. Want ik ben, uh, je kan me helpen. Maar ik heb geen kleren bij. Zo is het, zo is het. Ja. Niet dat je veel kleding nodig had aan boord van de Miami-Gorland. Want... Nou, wij, ik heb er natuurlijk alleen maar in de zomer van 1979 gezeten. En ja. ik heb één of twee keer een ernstige storm meegemaakt. Ja. Een keertje windkracht 9 en dat je dan inderdaad moeilijk de plaatjes... Maar ik ben nooit ziek geworden, gelukkig. Nee, nou, ik wel. Ja. Ik heb echt wel alle, alle stadia van zeeziekte kan ik je wel uh, vertellen. En, in het kader van de werkverdeling overdag... we hadden dus tussen 9 en 10 hadden we tijd om, uh, s morgens dan, om ons ontbijtje... of in ieder geval iets te eten klaar te maken. Ja. En ik weet nog wel dat jij werd vroeger Doe je moeder natuurlijk ongelooflijk verwend. Jij maakte nooit je eigen broodjes klaar. Ik weet welk verhaal jij gaat vertellen. En, Dit is niet waar. Het klopt het is, niet. Het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Ruud, die heeft, we hebben nog twee eieren. En Ruud laat een van die twee eieren gewoon op de brandschone vloer, maar niet heus, van de keuken, want het kon buisvallen. vallen. Oh, dat is wel waar. Ik dacht dat ik ging vertellen dat ik, dat ik een ei bakte door een beetje zout in de pand te doen en een ei bovenop te zetten. Dat nee, is niet nee, nee, nee, dat is nee, niet waar. Ik kan me wel herinneren dat die Engelsen natuurlijk, die hebben een andere manier van... Die maakt altijd... Uh, witte bonen in tomatensaus uh, met ja. dan. En dan met van die eieren die alleen maar... in het vet dreven. Ja. Nou, je kon kiezen, witte bonen in tomatensaus... of tomatensaus in witte bonen. Dat, was, uh, dat stond er dan op het menu. Ja. Ja. Als culinaire dus hoogtepunt... Uh, uh, dat was het zeker niet het verblijf aan boord. Nee, van, maar uh, Kees Borrel, die was... Die was kok uh, aan boord. En, uh, overigens deed hij een keer een programma... in het Engels en opende dat met... Hello, I am Kees. I am the cock aan boord. Wat oh. vrij hilarisch uh, was. Maar hij kon, hij kon echt... Goed Koken en uh, hij wist dat ik nogal... van een lekker kroketje hield. Toen heeft hij een beeld gegeven moment... heeft hij kroket helemaal vochtel met sambal. Ik zat live on air. En uh, hij zei... ik heb een kroketje voor je gebakken. Dus neem een hap van die kroket. Nou, het stond in brand. Ja. Dus uh, ja, dat was het einde van de show. Wij moeten trouwens ook nog eventjes over de nieuwsuitzendingen spreken. En over die keer dat jij de techniek deed... en ik moest voorlezen dat... staatssecretaris Haars van Volksgezondheid... had geadviseerd... had geadviseerd om een condoom nog maar één keer... Te gebruik. En jij zei tegen mij, Ruud, jij kan dat niet voorlezen zonder te lachen. En ik zeg, dat is geen enkel probleem. En ik had een aantal, ik moest het nieuws lezen, ik had een paar lp hoesten neergezet tussen mij en Erik, zodat ik hem niet kon zien, want ik denk, die gaat mij het lachen maken. Wat gebeurt er? Midden in het nieuws wordt dat schip opgetild door een golf. Die LP-hoesen rollen naar voren toe met een enorm lawaai. Erik ziet dat ik hem vanuit mijn ooghoeken kan gezien. Die springt boven op een stoel, die trekt zijn broek naar beneden. Uh, you can guess the rest, hè? Ik lag ergens onder de tafel. Mooi, en, mooi. E ja, dus, uh, en dat is natuurlijk opgenomen en uiteindelijk weer op een LP terechtgekomen. Zo ging dat. Oh, oh, oh. Ja, dan, hadden we die LP niet zelf gemaakt. Yeah. die hebben we zelf gemaakt. <lacht> en we hebben nog geld aan <laughs> verdiend ook, maar dit is eigenlijk... En nou, was wel een heel nou. apart verhaal, dat je de condomen één keer gekak, het was geen 1 april graf Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat nee, nee, nee, Het was nee, nee, nee. een keurig nieuwsbericht. Vast, ja. nee. Dan gaan we draaien. zelf down. Radio Noordzee. Get ja, down was dat van Gilbert zelf en die kan je nog steeds tegenkomen op het podium, want hij treedt nog steeds op. Dat is wel mooi, die oude knakkers die dan in de tachtig zijn en nog steeds uh, staan te spelen. Ik kreeg een filmpje van Ton uh, vanmorgen als uh, paasontbijtje van Paul McCartney, 83 jaar, die nog gewoon in Las Vegas, uh, ja, gewoon de sterren van de hemel staat uh, te spelen. Ongelofelijk, 80 80.000 man. Ja. ja. Overigens voor de muziekliefhebbers, uh, er staat een nieuwe documentaire over Paul McCartney op Netflix uh, over zijn periode met Wings. Zeer de moeite waard om dat te kijken. En als we dan toch over een uh, kijktip hebben. De allerleukste documentaire op Netflix is toch wel over Yard Rock. Jullie weten wat Yard Rock is? Dat is die mix en de handpopmuziek die wij iedere dag te horen krijgen op de radiostations. De Doobie Brothers, uh, Toto, uh, ja. Stilly Dan. Nou, dat noemen ze in Los Angeles Yard Rock. Dat is de ideale muziek om op een jacht te draaien. Om dan te genieten en zo. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Daar gingen cabaretiers allemaal moppen over maken en zo. Dat vonden de makers van de Yard Rock eigenlijk niet zo leuk. Er is een documentaire over gemaakt en er zit Tussen Michael McDonald in, Christopher Cross. Uh, die, die doen daar ook aan mee. En die van ja, ja, ja. Nou ja, als iemand dan zo grap erover maakt, dan zal het wel goed zijn. En met die, we staat, maken. die staat op Netflix? Ja, die ik staat op Netflix. Yardrock. Yardrock, Yardrock. gaan we zien. Gaat ga je zeker, heer. Ik weet je nog wat jouw eerste plaats was uh, aan boord van de Miami Go? Ik heb geen idee. Ik ga het niet meer weten. Ik weet wel wat de eerst op Hilversum 3 was. Maar, uh... Wat was het eerst op Hilversum 3? I'm gonna make you enough offer, you can't oh, oh, use van ah, Jimmy Hoff. Jimmy Hoff, ja, ja. Ja. ja, heb je gisteren ook verteld. Nee, ik weet nog. Ik, dra ik werkte in Amsterdam. Ik wilde heel graag bij Miami Go werken. Ik had Gesorteerd. Ik had een bandje gestuurd. Ik kreeg op een gegeven moment de mededeling dat ik welkom was. Maar ik weet nog heel goed dat in mijn laatste weekend... dat ik in Amsterdam in een uh, club, toen heette dat nog een discotheek een hier discotheek. draaide... draaide ik uh, Brickhouse van de Commodores. en Die draaide ik dusdanig vaak dat uh, de eigenaar vond dat ik, uh, dat ik eruit moest. Die zei, je bent ontslagen als je hem nog één keer draait. Dus ik, ik draaide die plaat natuurlijk nog een keer. En vervolgens zei ik door de microfoon... Uh, ik heb hem nog een keer gedraaid en nu ben ik ontslagen. Want men, de eigenaar wil niet dat ik Brickhouse van de Commodores draai. Wat natuurlijk een hoop hilariteit opleverde bij het aanwezige publiek. Nou, dat was, toen heb, heb ik uiteindelijk de avond afgemaakt. Ik ben de dagen daarna naar boord gegaan. En mijn eerste plaat bij Miamico was dus Brickhouse van de Commodores. Hoe leuk is dat? Ja, we hebben best wel veel uh, feestjes en partijen ook. Uh. Zeker. Ik had mijn drive-in show al uh, ja. in, uh, in Amsterdam. Eerst heette dat anders en toen ik bij Unique uit zijn bureau ging werken. Werd het de Unique Drive-in discotheek. Jij hebt daar ook nog wel voor gedraaid. We hebben samen veel drive-inshows gedaan. Ja. Ruud, van mij, je hebt ook wel stil dat je bij partnerclubs... Ja, ja, daar wilde ik naartoe. Oh, daar wil je was Die grote vrijheid. Meneer Miekel was afgelopen. En Caroline was nog niet begonnen. Er zat een periode van een maand of zes tussen. En we moesten natuurlijk wel eten. En ik zie op een gegeven moment de advertentie in de, in de krant staan. Want daar stonden advertenties toen nog. <lacht> uh, goede en beslist bekende DJ gezocht. Ik zei, nou, ik ben uh, goed. Nou, uh, ik ben enigszins bekend. Uh, maar ik ken jullie uh, club helemaal niet. die riep zei, nou kom maar langs, dan kan je het zelf zien. Dus ik ga naar de ouderzijds Kolk in Amsterdam. En ik klop daar op een deur, Daar wordt opengedaan. En, uh, nou, en ik loop de trap op en die man zegt, nou ja, dit is een parenclub. En uh, hier zijn je collega's en hij doet een deur open. En er zitten twaalf, ja, bijna naakte dames uh, daar. En het aardige was dat, ik werd geacht daar platen te draaien. Maar die, die parenclub was één grote ruimte waar geen aparte kamers... Nou, ik, was, ik was 17, 18 en daar zag ik 40 nee, mannen met elkaar je, doen je, je tegelijkertijd. Je was iets ouder, je was iets ouder. Maar je studeerde ook nog journalistiek gekleed, in die tijd. Ja, maar je was altijd ja. keurig gekleed met een driedelig ja. je aan. En dan zaten nou, de mensen die lagen voor je. Neus. Dit is een mooi verhaal, want, want ik heb daar uiteindelijk drie maanden gewerkt. Maar op een gegeven moment komt er een mevrouw naar me toe die zegt... Luut, kan je je kop houden? Want je haalt me helemaal uit mijn ritme als ik hier bezig ben. Dus, maar ik had thuis al een studiootje en ik heb uh, wat banden opgenomen. Ik studeerde journalistiek. Dus ja, als je. Weet je, het is net als een pornofilm. Je kijkt ernaar en na tien minuten heb je het wel gezien. Dus ik opende de avond. en zei welkom in Club de Grote Vrijheid, de meest liberale club van Amsterdam. En ik ging studeren terwijl dit allemaal voor mij zich afspeelde. Toen de laatste avond dat ik daar werkte, zei ik tegen de eigenaar: van, Waarom doe je dit? Want Caroline zou weer beginnen en. Hè, dus ik, ik moest daar stoppen. En toen zei hij: van, ja, Weet je, als het volk bloemkolen wil, dan krijgt het bloemkolen. Jaren later beginnen wij met, uh, met, uh, met RTL in Nederland. Ik moet kantoormeubilair kopen. Van mijn laatste 3000 gulden heb ik het eerste tweedehands kantoormeubilair van RTL Nederland gekocht. En ik kom die winkel binnenstappen waar die tweedehands uh, kantoormeubelen werden verkocht. En wie staat er achter de toonbank? Die man. Meneer Bloemkool. Ik zeg, nu zit je in de, in de, in de kantoormeubelen en toen zat je in de, nou, in de prostitutie. En toen zei hij, ja, als het volk bloemkolen wil, dan krijgt het vol bloemkolen. En dat heb ik later ooit gezegd... Uh, als antwoord op de vraag van waarom zend je goede tijden, slechte tijden en het Rad van Fortuin uit bij RTL. En uh, die uitspraak heeft me achtervolgd, omdat tot op de floppagina van Le Monde, het cultureel supplement van Le Monde in Frankrijk, is die quote van mij: Als het volk bloemkolen wil, krijgt het bloemkolen. Lees het Rad van Fortuin en goede tijden, slechte tijden, is daar geciteerd. Okay, cool. de die je nooit Baby, baby, the Human League. Radio Uniek FM in dit uh, paasweekend, tweede paasdag... live vanaf de Noordenei... Uh, op de woelige baren van het Ei in Amsterdam. Je kunt er uh, nog steeds uh, appen... naar 06 12 12 83 21 en, en uh, als hashtag op social media graag... Uh, hashtag Uniek FM gebruiken. En Uniek schrijf je U-N-I-Q-U-E. Ja, goed om dat er even bij te vermelden. Ja. We hadden het net over, over uh, boordavonturen nog bij... Uh, op de Mi Amigo. En ik herinner me ineens weer dat... Uh, ik zat daar net en ik was niet zo goed op de hoogte van het slang van die Engelsen. En, uh, dus op een gegeven moment was het zondagmiddag en er kwam er een bootje voorbij met fans. Wankers. Nee, dus ik riep op de radio, de wankerboot is er weer. Dat vonden die Engelsen niet echt leuk. Ja. Maar goed, ja, weet je, kijk, je zat natuurlijk maanden met elkaar aan boord. En uh, wat je daar wel leerde was om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. Op een gegeven moment irriteerde mensen elkaar wel eens dusdanig... dat ze echt ruzie zaten te zoeken. En als iemand zei, dat is een fles cola en jij wist dat het een fles spa was... dan ging je daar geen ruzie over. Dat stond we nog niet. Je moest gewoon een beetje zoeken En zo ja, moet het woord wanker even vertalen. Want... Ja, wanker is rukken. Ja, precies, ja. Ja, ja. Nee, dus, dus je, je leerde daar wel om hoofdzaken en bijzaken met elkaar te ja, We hebben wel, overigens, toen wij aan boord kwamen in, uh, met de Paarse in 1979, zat Tony Allen al een half jaar aan boord van dat schip. En Tony Allen die was uh, een bijzondere persoonlijkheid, kunnen we wel zeggen. Legendarische DJ, super professional. Ja, maar ongelooflijk uh, te intrigant eigenlijk wel. Speelde alles en iedereen tegen elkaar uit. En we waren na een paar weken, ik geloof dat het de tweede periode was dat wij aan boord zaten, zat hij er nog steeds. Toen we hem zo zat en hebben we moeite zich overal mee. Dan hebben we hem opgesloten in zijn hut. En uiteindelijk met de eerstvolgende boot uh, hebben we hem erop gezet en gezegd ja. en nu wegwezen. Maar er zaten natuurlijk ook een aantal mensen in die periode aan boord. Die eigenlijk aan land heel weinig te zoeken hadden. Die letterlijk heel veel kwijt waren. Ja. En die gewoon, ja, hun familie bestond uit de mensen met wie ze op die, op die, op die zendschepen werkten. En dat was gewoon hun leven. Die, leven hadden die mensen anders. die op zaterdag die boten. Georgina en nog eentje. Albert en, Albert en Georgina. Georgina, ja. Die vanuit Margate tripjes ondernamen ja. naar de miami toe. En als ja. het dan windkracht 5 was, dan kwamen ze niet. Ja. Maar, het was, maar hun hele leven was Caroline. Ja. In die periode. En het is wel grappig, want vorige week was er, of een paar weken geleden zei jij, was er een reunie van die Engelsen. Van, uh, en ze zenden ook nog steeds uit. Ook daar is het natuurlijk heeft er toch wel een, uh, ja, een bepaalde uh, geschiedenis geschreven. Ja. En men heeft ook daar een gedoogbeleid voor middengolfzenders, net als we ja. dat hier hebben in Nederland. Ja, ja, kijk, Caroline is hier zelfs hier op de Noorderney, op de 648 uh, kilometer gewoon goed te ontvangen. Tenminste redelijk te ontvangen. Het zijn nog steeds uit. Maar ik sprak uh, Bob um, uh, Lawrence... Basbi, ja. uh, vroeg op de radio, heet hij Richard Thompson uh, vorige week. Samen nog een programma met hem gemaakt. Er zijn nu nog uit die periode dat wij samen met hem aan boord zaten, leven nog zes DJ's. Oh. ja. En, uh, dat is, uh, en, en de helft daarvan is ook niet meer heel erg gezond. Dus de laatste Caroline-reunie heeft uh, twee weken geleden plaatsgevonden. Er komt geen nieuwe meer. Zand erover. Zo is dat. If you hear it from where you live, move. Buckingham, die, die werd gestalkt van de week, las ik toevallig. Kreeg een vreemde vloeistof in zijn gezicht, maar hij heeft het uh, verder allemaal overleefd. Maar hij was er wel uitgegooid hè? Ja. Dat doet Nee, nee ja, ik? hij was eruit en hij was er weer in en dergelijke en zo. Uh, maar hij was uh, had een stalker dat was een mevrouw die beweerde dat ze zijn dochter was. Oh. Ja, dat kan ook gebeuren. Ja. Hey, we, we hebben natuurlijk in die periode dat wij Caroline Miermigo deden en daarna Unie ook nog wel bij tijd en bij hadden te maken gehad met mensen die toch lichtelijk. Uh, waar je wat vraagtekens bij kon zetten. Danny vuilsteken steken bijvoorbeeld. Met, met, waar toch mensen die lichtelijke criminele inslag hadden. Dat uh, waren wij, wij waren geen haar beter natuurlijk. Nou, oh, nou, hé, hey, hé, hey, hey, wacht Kom. even. Wacht ik, even. Heb, ik heb het bewijs nog thuis liggen. Een paar van die t-shirts van Caroline, een paar van die stickers en zo. Vind ik toch wel leuk dat ik dat meegenomen heb. Nee, maar je moest zelf je voor jezelf opkomen. Wilde je überhaupt je salaris krijgen en dat soort uh, dingen? Dat klopt, maar ik denk dat dat... Uh, in is ook aan de business die er een beetje bij hoort ja. natuurlijk. Dus ja. je moet wel voor jezelf opkomen. En ja. als, je, als, als je dat niet gedaan had, dan was je nu niet de persoon geweest die, nou, die je nu bent. Zeker. Dus, uh, Later hebben we dat allemaal heel netjes gedaan. Dan toch? Later werd het allemaal ja, een beetje uh, achter ja, Daar wil ik het en... nog even met je over hebben. <lacht> nee, dat valt allemaal wel mee. Het is allemaal, ik denk dat wij niet te klagen hebben. Wat dat betreft, Uniek was het natuurlijk een prachtige voedingsbodem. Voor velen uh, ook een voorbeeld om uh, later inderdaad in de radio-industrie of überhaupt de media-industrie verder te gaan. En voor sommigen was het ook een, uh, ja, zoiets van ik vind dit leuk dat piraten gebeuren. En daar gaan we ook in door. Ja, nou, het hey. is eigenlijk best bijzonder dat Uniek... Uh, die periode in de jaren 80 is afgesloten. En dat uniek nooit meer is teruggekomen. Zoals vele zenders uit die tijd. Hofstad, Centraal. Decibel. Ik weet niet hoe het. Decibel, Keizerstad Radio. Ik weet niet hoe het daarmee is afgelopen in Nijmegen. Nou ja, dat was natuurlijk een lucratieve handel. Uh, de, de, een van de eigenaren van Keizerstad. Die is ja. betrokken bij uh, Grand Prix Radio. Ja. Heb ik me laten vertellen. Die, maar, Hendrik. Hendrik. Uh, nee, nee. Alexander Stevens. Alexander Alexander en Olaf Moon. Dus, maar het was wel grappig. In, die, in de beginperiode ook. Uh, we, we hadden het dus straks nog over Ben Bode. Ik zag Ben, ook al was ik al lang weg bij Caroline. Ik zag Ben nog regelmatig, want ik sprak altijd spotjes in voor, uh, voor Belgische adverteerders of wat dan ook. Maar hetzelfde deed ik ook voor Keizerstad, ja. bij uh, Hendrik van ja. maar uh, je Simrek. Jij spreekt nog steeds, steeds heel veel spotjes in, maar ik heb begrepen dat mensen jouw gekloonde stem ook kunnen gebruiken om zelf spotjes te maken. Of is dat nee, niet Nee, oh, dat kan niet. Dat maar ik uh, heb wel een tijdje heb ik uh, uh, mijn stem geleend voor uh, AI-experimenten. Ja. En ik las nieuws uh, bij, uh, voor een technisch bedrijf. Ja. En die uh, allemaal mensen onderweg hebben en die wilden eigenlijk toch uit het vakgebied, wilden ze regelmatig... wilden ze dan wat nieuws hebben. Ja. En dan drie keer in de week werd er een nieuwsbulletin... samengesteld, waarvan met, ik was lekker te slapen. En ja. dan, uh... nou ja, ik maak nu vier podcast die worden elke nacht geproduceerd. Die heet de State of Tech. Hè, volledig 100% AI. En ik word wel, s morgens wakker... en ligt liggen zo ze zoete broodjes op mij te wachten. En staan gewoon op Spotify en, en Apple Podcasts... en dat soort uh, dingen. Nee, de techniek gaat ongelooflijk hard. Want wat ooit, na onze tijd kwamen er softwareprogramma's als selector... dat de platenkeuze ging doen. Want heel weinig mensen realiseren zich dat... de dj's die vandaag de dag hun muziek draaien... dat ze die niet zelf mogen uitzenden. Ik weet niet hoe het bij terecht. jou is. Ja, nou, ja, terecht ook natuurlijk. want Om te voorkomen dat je allerlei doemruuris krijgt en zo. Je moet altijd rekening houden met degene die voor je zit, die ja, na je zit. Je wil sommige platen ook niet te veel draaien en zo. Maar, maar, ma maar je, je kunt, één ding kun je wel samenvatten. Ik, toevallig, uh, dat zei ik al... ik heb een paar weken geleden in Noorwegen, in Oslo... een spreekbeurtje mogen houden. En dat is inderdaad... Als je naar de Nederlandse, de Nederlandse radio kijkt... dat is echt van, van piracy to industry. Ja. Want dat is het natuurlijk. Ja. Ja. Toen, toen ik met Sky Radio begon... Sky Radio werd natuurlijk samengesteld door een computer. Ja. Iedereen sprak daar schande van. Ja. Maar jaren later... nu maakt ieder radiostation natuurlijk gebruik... van die computer ja. Ja, om het de muziek zelfde. samen te stellen. Maar Sky deed als eerste muziekonderzoek. Dus dat je ging vragen met een onderzoeksbureau... wat mensen nou leuk vinden om te horen. Ja. En uh, dat was natuurlijk ook... dat kon je natuurlijk niet. Het spits Pits sprak de schande van Iedereen dat. En iedereen doet ja. dat wel. Ja. En het kost gewoon nou zijn vermogen, hè, dat muziekonderzoek. Ja. Jij bent met dat onderzoek begonnen, Tom. En, en daarna kwam die hele automatisering. En tegenwoordig is het heel normaal dat DJ's... en jij weet er alles van, Erik, dat ze voice tracken. Hè, dus dat je een programma van een uur... Ik, in tien minuten opneemt. Omdat je de muziek eigenlijk overslaat. Maar het staat er wel gewoon op. En de volgende stap is natuurlijk dat de AI... steeds meer een onderdeel gaat worden... van gepresenteerde programma's. Nieuws, het, het zal zeker een onderdeel worden. dat soort dingen. Maar uiteindelijk denk ik niet dat uh, het publiek... uiteindelijk ik toch zal kiezen voor, voor voor een levend persoon die ook een emotie kan ja. weergeven want dat is nog steeds maar zou het niet een combinatie kunnen zijn voor zenders die weinig budget hebben zeker dat hè, het weer en het verkeer dat het wordt nieuws. met AI gedaan het nieuws wordt met AI gedaan en is het een, een live goede DJ hopelijk ja. weer ineens opduikt, opduikt. Maar dat komt omdat Ad Bouwman dit geproduceerd ah, okay. heeft. Nou, het dan, de Cats. Het dan mag de cats. Het. Dan mag sure, here's cat. Veel uitgezonden ook vanaf dit schip. Vanaf ja. de noorden uit. nog uh, buiten gaas, Er zijn dag, betere uh, nummers van de Cats. Er zijn beter Scarlet's Wild Why? why nou, ja. Zo kunnen wij nog uren doorgaan. Nee, nee, nee, we maar we, we, we hebben niet. geen uren meer. Dit, uh, dit, de, deze twee de uur zitten er ook al bijna room. op. En uh, jongens, weet je, het is 46 jaar geleden... en nou, vorig jaar hebben we ook, ook nog even zoiets gedaan... dat wij uh, samen radioprogramma's hebben gepresenteerd. Maar het is net als gisteren. En uh, ik hoop dat we nog vele jaren dit soort uh, weekendjes... Je komen moet het doen. niet overdrijven, Ruud. Je moet het niet te vaak doen, dit soort dingen. Want op een gegeven moment ben je ook uitgeluld. Hè? Nee, dat Eens is per waar. jaar kunnen, we, kunnen Eens het jaar. Eens. Volgens mij hebben we trouwens nu een heleboel verhalen verteld... die we vorig jaar ook verteld hebben. Uh. Ja. En ze worden allemaal mooier. Ja, toch? Dat kunnen we volgens mij weer doen, toch? Ja, het is wel gezellig druk hier inmiddels op de Noorden. We gaan straks een seminar doen ja. over de toekomst van de radio. Dat is ook leuk. Ja, daar komt iedereen voor. Ik weet niet de of dat Hoe de uitgezonden we wordt. Verder? Hoe moeten we verder? Ik heb geen idee. Ja, dat dus uh, het zit erop. Je, jongens, dank jullie wel. Ja, Erik. Uh, geweldig, die techniek. Ja, uh, uh, uh, techniek. Ja, wij blijven we elkaar gewoon zeiden. Aan die lamperzijk, hè, Hendricks? <laughs> god, god, god. En wat jij, leuk. En jij ook nog wat te zeggen? Te zeuren? Ja, ik vond het wel heel leuk met jullie. Ja, dat is helemaal wederzijds. Okay. Dank jullie wel voor het luisteren. En waar gaan we volgende keer eten? Nou, dat is een goed idee. Daar moeten we het even over gaan hebben inderdaad. Precies. van 1986. Voor de zeezender Radio Monique begint 1986 onvoortuinlijk. Het zendschip Ross Revenge slaat op 31 januari van zijn ankers. De bemanning is twee dagen bezig om de zaak weer onder controle te krijgen. De gebeurtenis heeft ingrijpende financiële gevolgen. En omdat een aantal adverteerders slordig is met betalen, blijven salarisbetalingen uit. Het leidt tot het nodige personeelsverloop. Later dat jaar komt het station in wat rustiger vaarwater. Flevoland is vanaf 1 januari de twaalfde provincie van Nederland. Aruba wordt binnen het...